Het is nieuws van 7 uur. Amber brandt ze met het NOS-journaal. In een voorstad van Tokio zijn zeker drie mensen om het leven gekomen... toen een klein vliegtuig neerstortte op hun woonwijk. Twee van hen zaten in de Cessna, de derde dode was iemand op de grond. De drie andere inzittenden van het vliegtuigje raakten gewond. Waardoor het toestel is neergestort, is nog onduidelijk. In Beeldhoven zijn elf bewoners van een verpleeghuis geëvacueerd vanwege hevige rookontwikkeling. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht kwam de rook waarschijnlijk van een kapotte oplader van noodstroomaccu's. Het pand wordt gelucht. De bewoners van het verpleeghuis zijn in een ander gebouw op het terrein opgevangen. De Britten gaan waarschijnlijk volgend jaar juni naar de stembus voor een referendum over hun EU-lidmaatschap. Dat meldt de krant The Independent. De Britse premier Cameron wil dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese Unie, maar dan moet er wel flink hervormd worden. Zo is hij in Brussel in gesprek over strengere migratiewetten en vindt hij dat het afstaan van bevoegdheden aan Europa moet stoppen. Een Transavia-vliegtuig uit Gerona is gisteren in de problemen gekomen. Tot drie keer toe werd de landing afgebroken. Het toestel probeerde eerst te landen op de luchthaven van Rotterdam, maar moest uiteindelijk naar Schiphol uitwijken voor een noodlanding. De Boeing had technische problemen en daarbij ook veel last van het slechte weer. De passagiers zijn ongediert gebleven. Het weer vanochtend schijnt de zon geregeld. Vanmiddag kan er dan vooral in het noorden een bui vallen. De wind is zwak tot matig bij zo'n 20 graden. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en gaat het regenen. Ook komende nacht en morgen is het wisselvallig met weer veel buien, soms onweer en aan zee een harde zuidwestenwind. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Short. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Haalker van de ANWB.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 Turn universe From death until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 Freedom. Van Son Ford. 1, 2, 3, een pasito pa'lante Maria. <mogos> 1, 2, 3, een pasito pa'lante Maria.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 Wij zijn vrij